Hallo, ik ben Jordi en ik luister elke maandag en vrijdag naar Life is Live van 6 tot 8 via Radio Garuda Suriname. Ook hier aan 7 uur geweest. Het is om precies te zijn 9 over 7. Champito Klevatzang niet? Radio Garuda en Klumban Satoslima. Dit is p fm het programma Life is Live. Voor de volgende keer, ik heb de sollicitatie oproep van de Waterland Cement Industrie NV, Singleton Noko. Ik heb de Singleton Noko oproep van de Heftruk Land Truk Operator, Land Guard, Singleton Noko in de Schipverband Pusongawe Contact, Karo Waterland Cement Industry NV. Ik heb de voorzieningen van de Goed Salaris Land Secundaire voorzieningen. Tisang lamar kerchanan. Tien o'se nend te mukoa tien o'se Jam pi eso te jam papat sore lan pon liba telefoon. Telu Pitu kosong papat Pitu Num Of biso mail ning e-mailadres vci 01 Lan Waard Industrie NV, sing ning Serventen Georgeberg 1311 Matterkzoon. Ben jij op zoek naar verf van topkwaliteit voor je volgende schilderproject? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Exclusief bij Codipsing presenteren wij met trots. Global Paint Professional. Met meer dan 100.000 kleuren om uit te kiezen biedt Global Paint Professional een helder, compact en compleet assortiment voor zowel vakschilders als zelfers. En dankzij onze unieke color matching system kunnen wij elke gewenste kleur realiseren. Kies voor duur en kwaliteit met Global Pay Professional. Alleen verkrijgbaar bij Cool Ga vandaag nog langs bij één van onze vijf Cool winkels in Paramaribo, Wanica en Kommobenen. Geef jouw project een kleurrijk nieuw leven. Cool voor for Quality. Check snel onze website: Koeldiepsing. Saya korlah kau aku nak mulep paraan karukan dengan tangan memongkid kau dorit yang di Je kan liggen aan wat Koei ato karu, ik naak ongou suara ku men kelingan pianie, koei ijje, sakolakar. I'm De roening a wat je aan You. Mm -hmm. Bestel je favoriete maaltijd van McDonald's gemakkelijk en snel via 1997 of gebruik de Muck Delivery Sue app of Ride Eats app. Betalen kan nu ook met je Pinpas. Geniet van het gemak en laat je favoriete McDonald's maaltijd snel bij je thuis of aan het werk bezorgen. Bel daar 1997 en bestel nu. I'm